Floris te maken. Ja, dat is best wel ja, he, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedenavond trouwens. Goedenavond, uh, ook luisteraars. En uh, ja, u hoort het: zilver uh, Robbie staat aan de knoppen. Want uh, onze eigen Daan, Ja, die gaat iets anders op, weet weet veel wat. Ja, die is er niet hè, vanavond. Nee, nou, hij staat hier in de studio, maar gaat gewoon weer pleiten. Uh, is de kostuum hoor, zelfs? Huh? Ja, ja. Heb je een vaak gedaan? Ja. <laughs> goed, hey, um, ja, de, um, ik weet niet of mensen die nog wel goed kennen, dit was de, de, de, de tune van uh, de televisieserie Flores. Met uh, onder andere... Uh, uh, uh, uh, hoe heet je ze ook alweer? Uh, nou...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 van François Zardy, Commande adieu, ook een heerlijk nummer uit 69. Laat ze horen, Rob. So so good Ja. <laughs> uit het dier adieu. Ja, uit uh, wat is het 1969. 1969, uiteraard uit 1969. Mooi. mooi jaar. Schitterend jaar. jaar. O, oh, dat is Frans. <lacht> Oké. <Okay. lacht> <Ja>, goed. <lacht> Oké. Okay. Um, goed, um, uh, een van de beste spaghetti versions ooit, volgens heel veel mensen, was uh, The Good Bad The Ugly. Een uh, derde uh, deel uit de uh, Dollar Trilogie van Sergio Leone. En Hugo Montenero heeft daar het uh, voor geschreven en ook uitlaten door zijn orkest. Dat is de eerstvolgende plaats. Daarna Jethro Till met Boeret, uh, een heel oud. Uh, um,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 Waar komt het uit? Het film Love, hè? love theme is dit. Van Love Unlimited. Een, een studiegroep uh, van uh, de, de grote studio's in Chicago die dat uh, gespeeld hebben. Oké. Okay. Ja. Uh, we gaan door met uh, Neil Young. Uh, een van mijn uh, favoriete songwriters en uh, performances. Met het nummer Old Man in 1972. En dan gaan we weer naar filmmuziek. En wel uh, Mrs. Robinson van Simon Garfinkel. Uit de genaarclamige filmpje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 Dan gaan we doorroep, want uh, we gaan het zo meteen draaien voor u. A song from Mesh...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 John B.J. Honeycutt. Ja, en B.J. dacht, zijn ze nooit wat waar, waar dat nou voor stond. Dat natuurlijk Hotlips en kolonel uh, Henry Blake. Geweldige vent. En dan Sherman Potter. Gek met paarden. Major Frank Burris en zijn opvolger Major Charles Emerson Winchester III. En dan krijgen we natuurlijk uh, radar. Korporaal radar. Riley en uh, Max Klinger. Ja, geweldig. En vader uh, John McCailey.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 Daar komen ze, hè? Althans, Ja, <laughs> <laughs> het weet het maar nooit oké. Okay.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 En dan als laatste van het blokje van drie. Ik ben alleen bang dat we die niet halen. One of these nights at 75 van de Eagles. Nou, we gaan ons best doen. Maar eerst, go Rafferty.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 Wij van ons zitten erop. Over twee weken zijn we er weer met nieuwe gauw muziek bij Golden CFM. Het gauw programma van de lokale radio CFM. Rob, dankjewel dat je er wilde zijn. Ja, graag gedaan. Anders had het niet door kunnen gaan. Dit verschrikkelijke feest dat we hebben gehad vanavond met een ontzettend muziek uit films en televisie. is een beetje gelardeerd met heerlijke muziek uit de jaren 60 en 70.